Een aantal weken geleden mocht ik voor BNN voor het TV-lab... een experimentele week bij BNN, experimentele televisie... Uh, mocht ik een, uh, een programma maken. Een programma dat heette Fuck the Parents. En uh, dat was een programma waarin jonge mensen hun ouders wakker wilden schudden... over de grote liefde van hun leven. Namelijk, ze waren verliefd geworden op iemand vanuit een andere cultuur. En dat was in de gezinnen, waar we het programma mee maakten, een groot probleem. En ik ging dat programma maken en ik dacht, hoe, hoe zou speelt dit nog anno 2011? We zijn zover met technologieën, met kennis, dit speelt toch helemaal niet meer? Maar zelfs op de redactievloer ontstond die discussie... Van uh, is dat eigenlijk een groot probleem als je verliefd wordt op iemand met een andere achtergrond? En ik zei, ik ben zelf verliefd geworden op iemand met een andere achtergrond. Ik zei, nou, natuurlijk is dat geen groot probleem. Dat is juist hartstikke leuk en je ontdekt dingen van elkaar en je leert dingen van elkaar. Maar tot mijn grote verbazing merkte ik dat zelfs in de weken van bespreking voordat we het programma gingen maken dat er toch veel mensen vonden dat er allerlei struikelblokken in bestonden. Die relaties die ontstaan tussen twee mensen van verschillende culturen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik wilde gewoon vannacht met jou over praten. En daarom hebben we het vannacht over interculturele relaties. Ja, dat klinkt een beetje suffig... Maar het zijn relaties, verliefdheden, liefdes die ontstaan... tussen twee mensen die vanuit een hele andere plek in hun leven komen. En dan hebben we het niet alleen over uh, etnische cultuur. Dus de een is in dat land geboren en jij komt misschien uit Nederland. We hebben het even over van alles. We kunnen het hebben over... Nou, Jij bent misschien echt een stadsmeisje, maar je vriend die komt van het platteland... en dat levert verschillende culturele verschillen op. Of misschien ben je wel opgegroeid op een uitkering... en heb je nu een relatie met iemand uit een ontzettend welvarend gezin... die het normaal vond, meer dan normaal, om een zwembad in de achtertuin te hebben. Wat voor problemen ontstonden er? Nou, ik denk dat er uh, uh, genoeg over te vertellen of dat valt. We gaan later in de show bellen met een, een goede vriendin van mij, Kirsten... Een Nederlandse dame die meer dan zeven talen vloeiend spreekt. En ooit verhuisde ze naar Tunesië. Leerde ze Arabisch spreken voor de grote liefde van haar leven. En was ze bereid om zich uh, te bekeren tot de islam. Hoe dat is afgelopen, dat hoor je straks. Maar ook gaan we bellen met Wil Berghuis. Mijn goede vriendin en seksoloog die ons uitlegde... hoe die verschillen tussen de lakens soms tot uh, Problemen leiden. Nou ja, genoeg lust, genoeg liefde de komende paar uur. Maar ik heb vooral jouw verhaal nodig. Jouw verhaal, jouw ervaring, jouw mening. Jij bent belangrijk bij lust. 0800 1121. 0800 1121 als je even veel bellen. Dat vind ik ontzettend gezellig. Straks gaan we naar onze vrienden in Boys Bar die openhartig over het onderwerp praten. Maar eerst somebody that I used to know.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 je het je voor. De grote liefde van je leven spreekt niet dezelfde moedertaal als jij. Hij komt uit een hele andere plek, zowel mentaal als fysiek. En ondanks die broeiende, warme, fantastische liefde begrijp je elkaar soms gewoon helemaal niet. Vanwege de, het is bijna saai woord om te zeggen, culturele verschillen. Hoe vaak komt het voor? En wat zijn de adviezen die je krijgt als je een relatie aangaat met iemand uit een compleet andere cultuur. Met compleet andere normen en waarden. Daar hebben we het vannacht over in Lust. En in Boys Bar vertelt Leslie openhartig over haar relatie... met iemand uit een heel ander milieu. Boys Bar... Gewoon een hele, heel net iemand met een tel. Leslie, Ja, weet jij iets? nou, dat. Ja. <laughs> ja, dat, uh, nou, daar herken ik mezelf wel in. Ja. Ja. Ik, uh, ik en mijn vriendje komen wel allebei eigenlijk uit een ander milieu. Maar nu maakt het allemaal niet uit, maar soms denk ik wel eens van: wow, als wij elkaar 40 jaar geleden of 50 jaar geleden of zo tegen waren gekomen, dan was het misschien veel lastiger geweest om iets met elkaar te krijgen. En mijn dus... vader was nog, want mijn, moeder, mijn vader is een beetje donker, maar mijn moeder die liep met mij met de kinderwagen over straat en het was begin jaren 80 en dan zeiden mensen tegen moeder: kon je geen witte krijgen? Oh, echt? In Amsterdam, weet je wel, in de jaren 80 dus dat is dat nog best wel risky. Ja, speelt het nog heel erg dan eigenlijk? Jawel, wel, dat zeker echt wel. Ja, dus... ja nee, nee, nee, bij ons is het niet, want uh, nou ja, de luisteraars zien me natuurlijk niet... maar ik ben uh, donker, of ik ben half Indonesisch, half Nederlands. Maar met mij, mijn vriendje is het... Oh ja en, er, ja, en ik vind mezelf half Belgisch en Colombiaans... maar dat, uh, daar moet ik mensen nog van overtuigen. Okay, verhaal, ja. Maar waar het op neerkomt, is dat ik en mijn vriend... Uh, dat gaat niet zozeer om huidskleur, maar ook meer echt om klassen. Dus hij komt echt... Ik kom echt uit een uh, heel ander soort gezin. Ja, uh, ander, ik, ja echt. Deel. We Deel. We, dat we, dat ook niet. Nee, dat nou ook weer niet, maar wel. En hij komt er echt uit een ander milieu. Ook hoe ze met elkaar omgaan. De hele familie, andere etiketten. Dat soort dingen. Dus wat dat betreft ook echt. Hmm. Ik en, heb je, het ook, ook wel echt gehad. Dat je een meisje de vakantie op vakantie ontmoet. En toen bleef we in Amsterdam. Kreeg je een relatie. En zij was eerst met mij mee geweest. Naar Team Zuid. Mooie, mooie Ja. Lang Frans broek. En toen ging ik met Harvard eens mee, toen reden we echt een enorm landgoed op. Met een gigantisch, enorm huis ook zo. Ja, en ik voelde me wel echt op zich heel erg uh, fish out of the water. Het was echt, ik praatte er ook nog behoorlijk plat in Amsterdam. En we hadden ook weer Arkal. En toen ging ik met mijn mobiele telefoon heel hard af. Maar toen hebben we heel snel geleerd dat het ijskast is in die Maar heeft het dan invloed op je relatie? Uiteindelijk toch wel, denk ik. Ja? Ja. Vind ik wel. Wel echt, er komt wel heel veel bij kijken. Het, maakt, het zijn allemaal wel extra hordes. Ja. Nou, ja, wel ja, er denk ik aan. Nu is, mijn vriend komt ook niet uit een extreem... echt zo'n kak-familie. Alhoewel hij wel vrienden heeft, die dat echt hebben. Maar ja, bij hem merk ik het niet zo. Meer wel bijvoorbeeld dat als we op zijn... een kerstdiner bij zijn familie komen... en hij heeft een spijkerbroek aan of zo. Dat kan dan echt niet. Maar ja, Absoluut. dat soort dingen. Ja, terwijl ja. bij ons loopt iedereen in gescheurde kleren. Van mijn ooms tot mijn... Ja. De dus dat... grootste cultuur die ik thuis nog heb gehad is toen mijn vader vertelde dat mijn toenmalige vriendin vegetariër was. Nou, daar kon hij <lacht> helemaal niks van. Oh, maar dat vind ik echt iets waar, waar. Dat vind ik ja, dat snap ik. Een dealbreaker. Dat snap ik. Want je moet volgens mij je partner moet volgens mij wel een beetje hetzelfde eten houden als, uh, als jijzelf. Ja, dat is ook een uh, verschil. Ja. Zo heb ik een uh, vriendje, dat is ook geen uh, kip, vis en ei. Ja, ah, echt net zo. Gek. Ik zou meteen dumpen, die app. Nee, ik niet, want dat komt echt heel prima. Ja, is uh, de ene die wel vlees eet en de ander niet... het grootst denkbare obstakel binnen je relatie? Of ben je net als Arco, wel eens echt met je neus op de feiten gedrukt... of net als Leslie? En kwam je in een compleet andere cultuur, in een compleet ander milieu... en bracht dat enige moeilijkheden mee binnen de verliefdheid. Kortom, hoe ging dat met jouw interculturele relatie? En is het überhaupt nog een kwestie die we in 2011 moeten bespreken? Daar zit ik zelf een beetje mee dat ik denk... jongens, we zijn toch wel zo ver ontwikkeld als een mensheid... dat dit niet zo'n groot probleem zou moeten zijn. Maar ja, ik denk dat het nu zes, zeven weken geleden is... dat uh, allerlei kranten kopten... Um, het liefst geen Marokkaanse schoonzoon... ouders zijn bang voor Marokkaanse schoonkinderen... En toen dacht ik, wow, is dit nou super ouderwets? Of is het echt van deze tijd? Dat het ingewikkeld is als je met elkaar uh, een relatie aangaat... en niet dezelfde achtergrond of dezelfde cultuur kent. Daar ga ik straks over praten met uh, Ajit Bakas... de schrijver van het boek Toekomst van de Liefde. Maar ik wil er natuurlijk het allerliefst over praten met jou. En dat kan als je mij verbelt. 0800-1121. 0800-1121 als je wil bellen. Mailen mag ook naar lust.bnm.nl. En je kan natuurlijk ook even sms'en. Doe dan het woordje lust en dan een spatie. En dan jouw mening. En dat mag dan naar 9090. Dus even sms'en naar 9090. Interculturele relaties. Zijn dat een verrijking volgens jou? Of zijn het alleen maar problemen? Een bak problemen waar je instort? Ik hoor het heel graag van jou. Michael Jackson. In de tijd dat hij nog springlevend was. Black or white. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the fight get duller. Oh. I'm not gonna spend my life being a color. Jeremy, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Don't matter if you're black or In Lust hebben we het over interculturele relaties. En dat klinkt een beetje klinisch natuurlijk, interculturele relaties. Maar je kan op allerlei manieren uh, cultuurverschillen hebben binnen relaties. Dan hebben we het niet alleen over etnische cultuurverschillen... maar het kan ook zijn als een van de twee uit de stad komt... en de andere echt een dorps- en plattelandsleven gewend is. Het kan op allerlei manieren. En wat gebeurt er dan met die interculturele verschillen... Tussen de lakens. Daarvoor heb ik aan de lijn onze vaste huissexologe Wilbergers. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. hallo. Wil. Interculturele verschillen binnen ja. de relaties. Wat, ja. wat kom jij daarvan tegen op, op je bank in de praktijk? Nou, ja, heel veel. Ja, echt? Ja. ja. Je, je komt natuurlijk uh, regelmatig mensen tegen die uh, uh, verschillen qua uh, afkomst en achtergrond. En uh, dat kan uh, inderdaad cultureel zijn, maar dat kan ook uh, religieus zijn. Uh, dat kan uh, qua leeftijd zijn. Uh, dat kan uh, zijn uh, hè, vanuit een andere regio, want dat maakt natuurlijk ook uit. Andere opleidingsachtergrond. Uh, ja, je hebt, je hebt heel veel van dat soort verschillen. Dus het is niet altijd cultureel, maar het kunnen ook hele andere grote verschillen zijn, waardoor je toch merkt dat dat uh, in het begin zijn verschillen vaak nog wel leuk... maar in een wat langer durende relatie kunnen verschillen... als je niet oppast, geschillen worden. En dan, uh, mm, ja, dan wordt, dat, uh, wordt dat wat minder. Soms is het onverenigbaar uh, sommige culturen. Ja. Wat uh, is in al die verschillende soorten uh, verschillen eigenlijk... cultureel, uh -huh. religieus, uh, uh, nou, alles wat je ook noemt... wat is daar de rode draad in? Aan de problemen die jij, uh, die jij op de bank krijgt? Nou, uh, wat ik natuurlijk zie bij mij, uh, zijn dat mensen seksuele problemen hebben. Ja. En uh, vaak veroorzaakt door, uh, door relatieproblemen. En die relatieproblemen die kunnen weer veroorzaakt worden door echt, uh, ja, verschillen in, um, in normen en waarden. Verschillen in opvoeding. En dan heb je het vaak over uh, culturele verschillen. Nou, dus mensen zijn heel anders opgevoed. ...met hele andere normen en waarden en komen dan met een leuke partner in aanraking... ...die over bepaalde dingen heel anders denkt. We hebben bijvoorbeeld over seksualiteit. Uh, dat, dat je nogal wat cultuur hebt waarin die seksualiteit niet gericht is um, op het plezier... ...maar uh, meer bijvoorbeeld op de voortplanting. Mm -hmm. Nou, en als je dan een partner ontmoet die, uh, die daar net even anders over denkt... ...en jij denkt van ja, het is, het is seks voor de lol... ...en die partner denkt ja, voor de voortplanting vind ik het prima... Maar... Voor de lol, dat weet ik niet. Daar kan ik niet zo goed mee uit de voeten. En dan kan dat natuurlijk nog wel eens een, uh, ja, echt wel een issue worden... waarover mensen toch wel gaan, um, gaan discussiëren. En dan komt irritatie en ruzie. En nou ja, zo, zo kan dat um, van kwaad tot erger uh, worden. Dus dat is toch wel, wel de rode draad. Hè? De, de verschillen in um, achtergrond, verschillen in opvoedingen... verschillen in normen en waarden. Kan je zonder al te veel weg te geven een praktijkvoorbeeld geven? Mm -hmm. Ja, zeker. Het uh, is ook al een aantal jaren geleden hoor dat ik uh, een, een stel bij me had... waarbij hij uh, komstig was uit, uh, volgens mij was het de Turkse cultuur. Turks of Iraans. Nou ja, in ieder geval uh, opgevoed met het idee van, nou, ik, uh, ik trouw. En uh, ik heb een vrouw en, en deze vrouw die, die richt vanaf het moment dat we trouwen... toch wel haar leven in, gericht op mij en op de eventuele kinderen... ...en niet zozeer meer op haar eigen leven. En um, ja, dat was van hem toch een, een, echt een overtuiging. Daar hadden ze het zelf eigenlijk niet zo over gehad totdat het aan de orde was. Dus op het moment dat zij kinderen kreeg, kwamen ze daarmee in conflict van ja, hij dacht van nou nu, uh, nu blijft ze voor de kinderen thuis. En ze stopt met werken en hij had dat eigenlijk op die manier al ingevuld. En voor haar was dat absoluut niet vanzelfsprekend. En uh, ja, dat werd een groot conflict. Hadden ze daar nooit van tevoren over gehad? Nee, niet zo expliciet. Kijk, als je met z'n tweeën bent en je hebt ieder je eigen werk en uh, nou ja, dat loopt allemaal wel. Dan, uh, dan kom je daar niet zo aan toe. Maar pas op het moment dat het echt actueel wordt dat je die kinderen hebt. En uh, dan, dan komen die verschillen pas. Uh, nou, naar voren. Hij bleek in wezen toch niet zo modern als dat hij zich altijd gepresenteerd had. En daar voelde zij zich ook een beetje door bedrogen. Zo van, ja, maar nee. als we het er dan eens globaal over hadden, dan zei hij altijd... Nee, ik vind het inderdaad belangrijk, je werk, en noem allemaal maar op. Maar ja, toen waren er nog geen kinderen op. Op het moment dat die kinderen kwamen... Dacht dan veranderden de belangen, hè? Ja. ja, dacht hij daar toch anders over. Dus... Uh, ja. ja. Nu uh, maken we deze show met z'n vieren. Nou, jij bent altijd een vast onderdeel. Ik mm -hmm. natuurlijk. Maar achter de schermen hebben we uh, mijn twee fantastische a's. Anne en Angelique. Mm -hmm. um, Angelique heeft een interculturele relatie. Ik heb een interculturele relatie. Anne dan niet. Uh, maar die is lesbisch. Dus ik weet niet, nou ja, dan ben je niet intercultureel. Maar zij, heeft, ja. zij, zij hoort ook tot een bepaalde groep. Wat zijn nou, wat zijn nou tips... Die je kan geven aan mensen die dat nou ja, avontuur aangaan. Die verlieven worden op iemand uh, die nou ja, van een andere plek komt. Soms letterlijk, uh -huh. soms figuurlijk. Uh -huh. Wat voor tips heb jij om niet op het punt te belanden waar je uh, net het voorbeeld over geeft? Ja. Nou ja, het sleutelwoord vind ik altijd, maar sowieso in, in relatieproblematiek is de communicatie. Hè, op het moment dat je niet of te weinig uh, communiceert. Dan raak je elkaar echt kwijt. Kijk, je moet je voorstellen als je een relatie ingaat waarin enorme verschillen zitten. Hè, dat zijn twee hele verschillende karakters, hele verschillende achtergrond, uh, andere normen en waarden. Nou, dan wordt dat extra lastig. Dan is het extra belangrijk om goed te communiceren. En uh, ja, je wensen en verwachtingen goed op elkaar af te kunnen stemmen. En daarvoor moet je goed kunnen communiceren. <hijen> Dus uh, daar moet je echt in investeren en als je dat niet zo kunt, of niet zo gewend bent, of je bent een beetje een binnenvetter, of je komt uit een cultuur waar niet zo gepraat werd, ja dan, dan is dat eigenlijk toch ook wel eens een beetje uh, hopeloos hè? Want je zit al met praktische verschillen vaak. Ik, ik weet niet of jij wel naar een programma wel eens kijkt, uh, van hè, waar mensen dus een, een liefde grens liefde Ja, dat oh, is zo romantisch, hè? Ja. Maar ja, je ziet in heel veel gevallen dat het uiteindelijk gewoon heel hard werken is. Hè. Mensen moeten echt zich uh, op praktisch gebied heel erg aanpassen. En uh, ja, relationeel natuurlijk ook. En, en dat geldt natuurlijk voor elke nieuwe relatie. Ja, je, je bent twee verschillende mensen met verschillende afkomst. Maar voor dit soort uh, relaties geldt dat natuurlijk nog eens dubbel en dwars. Dus communicatie is hierin uh, echt van levensbelang. Ik denk dat er uh, op dit moment uh, herkenning zal zijn bij sommige mensen thuis en bij andere mensen gaat het misschien een wereld open van goh, ik wist helemaal niet dat dat zo in elkaar staat. Maar Lust is een programma en nou, ik noemde net de vier uh, Angelique, Anne, Wil en ik, maar eigenlijk hoor jij er ook bij en gaat het vooral om wat jij vindt, jij denkt, jij meemaakt, jij ervaart en wat jij deelt. Dus ik hoop dat je um, mij wilt bellen en je verhaal wil vertellen, 0800-1121. Mailen mag naar lust.bnm.nl. En als je even snel een mening wil geven of een reactie wil geven op iets... dan kan je sms'en naar 9090. Dan toets je het woordje lust in, een spatie en dan uh, jouw kant van het verhaal. Vannacht hebben we het dus over interculturele relaties. Cultuur moet je op zijn allerbreedst interpreteren. Ik hoor het graag van je. Wil? Ik bel jou later in de show nog even terug, hè? Dat is goed. Tot straks. Tot straks en dankjewel. Oh.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 Now they pay paradise to put up a fucking lie Why not?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 De sms'jes komen binnen. Pieter, die sms' het allerbelangrijkste is... dat je allebei probeert om iets van elkaars cultuur actief te beleven. En dan verrijkt het je leven. Dat is een mening die binnenkomt over interculturele relaties. Is het een verrijking of zijn het problematische relaties? Een verrijking, zegt Marcel... En ja, xenofobie, dat is van alle tijden. De angst voor buitenlanders, de angst voor vreemdelingen, xenofobie. Jammer voor de Marokkaanse schoonzonen in de headlines destijds in de, in de kranten. En ook jammer voor die ouders natuurlijk. Een ander smsje dat ik krijg van Deo is... Het lijkt me zo moeilijk culturen de verschillende gebruiken om daaraan te wennen. We luisteren met plezier elke zaterdag nacht. Ga zo door. Deo, nou dank je wel. Daar hebben we het vannacht over. We hebben het over die twee geloven op één kussen. Die verschillende culturen, achtergronden, religies, binnen één relatie. Werkt dat of werkt dat juist helemaal niet? En wat zijn de struikelblokken? Paul, goedenacht. Hallo. Paul, hi. Hi. Paul, jij hebt een relatie. Je bent een relatie aangegaan met iemand die van een hele andere plek kwam als jij. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, ik was aan het luisteren naar jullie radioprogramma en uh, ik ben al onderweg. Uh, ik, had, ik had een uh, relatie heel lang met een meisje uit Amsterdam en uh, ja, dat... Uh... Ja, dat is toch wel moeilijk, zeg maar. Dan ja. kom je niet echt bij elkaar. Nee, want ik, ik hoor aan jouw accent dat je zelf niet uit de Randstad komt. Waar kom jij vandaan, Paul? Nee, ik kom uit Twente. Jij komt uit Twente. En jij kreeg een relatie met een meisje uit Amsterdam. Ja. En, uh, nou ja, elke relatie begint, als het goed is, op een roze wolk. Jullie werden verliefd op elkaar, maar je zegt uiteindelijk was het toch best ingewikkeld. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik, ik heb haar dan op vakantie ontmoet. En uh, ja, in het begin is dan alles leuk, zeg maar. En, en, ja, op vakantie ben, ben je toch niet uh, in je eigen omgeving. Maar dan, uh, als je elkaar leuk vindt, dan ga je na de vakantie kijken. Van oké, okay, nou gaat het nog wat worden of niet? En uh, toen hebben we wel contact onderhouden. Toen ben ik ook wel een paar keer naar de toe geweest in Amsterdam. Maar weet je wat het is? Ze hebben zo'n anders leven daar. Dat, dat, uh, dat komt jij helemaal niet bij elkaar. En ook als zij uh, dan bij mij kwam soms het weekend. Ja, dat, dat vond ze echt niet leuk. Dat vond ze mij wel leuk, maar dan dat, dat kon ze heel moeilijk met mijn vrienden overweg en zo. En uh, ja... Maar wat vond jij moeilijk? Want jij kwam dan uh, af en toe naar Amsterdam. Waar, wat waren dan dingen waar jij tegenaan liep? Ja, ik weet, zij wilde er altijd uit en zo. En, en ik, ja, ik wilde er ook wel uit, maar dat wilde ik meer met haar zijn. Maar zij was steeds met iemand anders. Dus dan moesten we weer daar naartoe naar die ene tent en, en dan kenden ze weer iedereen. En dan moesten we weer daar naartoe en, en uh, ja, weet je, ik vind dat best wel moeilijk, want, want op een gegeven moment denk je echt van ja, met wie ben ik nou uit aan het gaan? Uh. Want, want uh, ja, ze was met iedereen zo populair aan het doen en, en uh, dat vind ik daar heel moeilijk. Maar Als ik dan met haar ben, ja, dan wil ik ook echt zeg maar, de aandacht van haar. Ja, ja, ja. En als zij naar, het, uh, naar Twente kwam, als zij naar jou toe kwam, wat vond zij dan moeilijk? Want jij zegt de drukte van de stad en het populaire gedrag en het uiten van kroeg naar kroeg. Wat vond zij moeilijk bij jou in Twente? Nou, bij ons is het gewoon veel gemoedelijker, dus is gewoon veel rustiger. Dus ja, nou, wij zitten dan gewoon op één plek en dan drinken we. Maar dat vond zij dan saai, ja. terwijl ik denk van ja, wat is nou saai, je komt toch voor mij hier naartoe. En, en, en dat vond ze dan heel moeilijk om, uh, om een leuke avond te hebben, want ja, dat, dat was allemaal zo rustig. En uh, we waren dan maar met een paar lui. En als we dan in uh, onze stamkroeg waren, dan wilden ze dan gelijk alweer weg. Ah, en uiteindelijk is die relatie stuk gegaan op hoe verschillend jullie waren, of, of zijn jullie nog samen? Ja, nou ik probeer nu een beetje. Ik ben al ik ben nou net weer bij de geweest vandaag. En ik, en ik rij nu weer terug, want uh, ja, we hebben net ruzie gehad. Oeh. En eh. Uh, Waarover? Ja, ja, gewoon. Dat, zij, zij, zij gaat dan. Kijk, ik kom daar helemaal naar de toe voor, uh, want ik, ik werk dan de hele week en dan kom ik het weekend naar de toe. Dan ben ik vrijdag naartoe gegaan. En dan, uh, nou, dan, dan vanavond, uh, gisteren waren we dan gewoon uh, bij de thuis. En vanavond gingen we daar weer uit. Maar ja, ik, ik vind dat dan heel moeilijk, want, maar dan gaat ze echt met iedereen. Ja, en op een gegeven moment nou, denk ik ook van ja, wat moet je nou daar? Nou? Met wie ben je nou uh, bezig? En uh, nou, we heb net ruzie gehad, dus uh, ja, ik ben er zat van joh, ik ga nu weer terug. Je gaat nu weer terug naar Twente. Ja. Paul, weet je wat ik ga doen? Want ik, ik, ik, ik, ik ja, ik kan, me, ik kan me aan de ene kant haar ook wel voorstellen. Maar ik kan ook wel voorstellen dat als jij daar naartoe gaat, dat je dan lekker samen wat wil doen. En zij is, en daar herken ik mezelf ook wel een beetje in, zij vindt het dan leuk om samen met jou uit te gaan. En dat is misschien echt toch een verschil in, nou ja, de stadscultuur en plattelandscultuur. Zal ik, ja, maar ik zal ik... Dan, dan ja. moet je allemaal, ik, ik niet snap, dat, dan, dat moet allemaal zo populair dan of zo. Kijk, als je op vakantie bent, zij was ook heel anders op vakantie. En dan nou, nou dan in haar eigen omgeving ben, dan, dan, dan, dan, dan ja... Valt ze tegen? Toch ja, een voor beetje... mij hoeft dat dan niet zo. Dan, dan moeten ze daar weer hier naartoe en dan moeten ze die weer zien en, en, en daar weer naartoe en de hele tijd dan sms en, uh, en, en met Facebook en zo van, oh dan moeten we daar naartoe, wat maar, daar gebeurt maar, wat. Maar in maar Twente hebben we ook zo. Facebook toch? In Twente hebben we ook Facebook en sms. Ja, natuurlijk, dat, dat heb je ook wel. Maar ja, kijk, als je uitgaat, dan, dan ben je met elkaar en, en ja, dan moet je niet de hele tijd kijken uh, wat ergens anders leuk is. Weet je wel, oh, dan moet je het leuk hebben met elkaar toch? Ja, dat is zo. Paul, wat fijn dat je even wilde bellen met je verhaal. Hou uh, je radio lekker op Radio 1, tot je in Twente bent. Want we gaan het nog de hele nacht hebben over die verschillen, die verschillende manieren van naar de wereld kijken, naar het leven kijken, uh, binnen relaties, verschillende culturen. En misschien hoor je nog wel dingen waardoor je in één keer het licht ziet over deze relatie, Paul. Maar in elk geval fijn dat je me even belde. Ja, voorlopig, uh, voorlopig uh, ik ben er in zat van. Dus, uh... Oké, okay, blijf lekker luisteren. Ja, vannacht over interculturele relaties. Welke fantastische verrijkingen daarbij horen. Maar ook wat een soort problemen daarbij horen. Ik wil heel graag van je horen wat jij daarin hebt meegemaakt. 0800-1121. 0800-1121. mag ook even een sms'je droppen, dat gaat lekker snel. Sms dan naar 9090. En dan uh, doe je het woordje lust. Een spatie. En uh, nou, uh, hetgene jij beleeft, hetgene jij hebt meegemaakt. Of wat je vindt van de situatie überhaupt... Straks gaan we bellen met Ajit Bakas die mij haar fijn kan uitleggen... hoe die uh, verschillen binnen relaties beleefd zijn geweest geworden. De afgelopen uh, periode. Maar ook de tijd daarvoor. En hoe gaan we de toekomst in wat dat betreft? Ajit weet dat allemaal. Die schreef het boek De Toekomst van de Liefde. Dus hij, uh, hij gaat ons daar meer over uitleggen. Maar eerst 3 fm teleentje dat binnenkort op een plaats staat... samen met een van de grootste bands van Nederland. Bluff maakt samen een plaatje met Crystal. Die ga ik nog niet voor je draaien, want die is nog niet uit. Maar ik heb wel een plaatje van Crystal afvast om je op te warmen. Want de plaat met Bluff die komt op 3 november uit. En tot die tijd kan je het gewoon doen met een van haar hits. Full for you. I'm gonna call it, just like I see it.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 ...deze show vannacht over uh, intercultureel daten. Dat klinkt een beetje klinisch, dat klinkt een beetje droogjes. En we hebben het dan vooral over... Um, ...en ik ga nu een vies woord zeggen, zeker op Radio 1... ...we hebben het over allochtonen die willen integreren bij autochtone families. Dat hebben we veel voorbij horen komen. Maar er zijn ook, natuurlijk ook situaties waar autochtonen... ...Nederlandse jonge mannen en vrouwen zich een andere cultuur eigen proberen te maken... Mijn vriendin Kirsten, die al eerder is in deze show was, vrouwenvertegenwoordiger bij de VN, heeft een bijzonder verhaal meegemaakt in Tunesië. Kirsten, goeienacht. Hallo, Kirsten? Goedenacht. Nou ja, voor jou, ik zeg nacht, maar voor jou is het natuurlijk uh, in de avond, want jij zit ja. op dit moment in New York, mijn lievelingsstad. Ik zit in New York, ja. Wat ben je ja, daar aan het doen, even kort? Ik heb uh, vorige week de General Assembly van de Verenigde Naties toe mogen spreken als vrouwenvertegenwoordiger. Wauw. Uh, dat was echt een droom die uitkwam. Wauw. Kirsten, dit was een spannend gebeuren in jouw leven... maar je hebt heel veel spannende dingen in je meegemaakt. Jij bent echt voor mij de definitie van een wereldburger. Je spreekt zeven talen, geloof ik, vloeiend. Zeven. Ja. Waaronder Arabisch. En dat heb je geleerd in Tunesië een paar jaar terug. Ja. Vertel dat ja, verhaal. Ik... ik uh, uh... Ik heb een tijd in Tunesië gewoond uh, om Arabisch te studeren. Ook om te ervaren hoe het is om uh, uh, een uh, uh, integratieproces mee te maken. En, uh, en ik had daar ook een relatie. Jij had daar ook een grote liefde. Ja. En nou ja, vannacht hebben we het over de, de cadeautjes van interculturele relaties, maar ook de problemen. Jij ja. hebt ook wel wat cadeautjes en problemen op je bord gehad, of niet? Ja, beide. beide. Ik, uh, ik heb vooral ontzettend veel geleerd uh, in die tijd. Heel veel geleerd over uh, hoe eurocentrisch ik eigenlijk was. Hoe, hoe mijn leefwereld en mijn beeld op de wereld tot dan toe toch was bepaald door mijn Europese uh, opvoeding. En uh, ja, hoe merkte je dat in de praktijk? Kleine dingetjes. Ja, kleine dingetjes. Nou, bijvoorbeeld um, uh, dat ik het heel normaal vond, bijvoorbeeld... Oh, dat, dit is echt een verhaal. Um, ik vond het bijvoorbeeld heel normaal om over alles te kunnen praten. Want Nederlanders die denken dat alles bespreekbaar is, hè. Dat is, dat is typisch Nederlands. Ja. Um, en toen uh, uh, had ik op een gegeven moment een ontmoeting met familieleden van mijn ex-partner. En um, die boden mij de hele tijd eten aan. Maar ik was niet zo lekker, want ik was ongesteld. Dus ik had helemaal geen zin in eten. En ze bleven me aandringen, bleven me aandringen. op een gegeven moment, toen zei ik van, nou weet je, ik hoef echt niet. En iemand zei, maar waarom dan niet? En toen zei ik, nou ik heb heel erg last van mijn buik, want ik ben ongesteld. Nou die hele kamer. Dat was klaar. Het viel dus helemaal stil, alsof er echt... Nou ja, en toen gingen ook mensen de kamer uit. En dat is oh, wauw. Wow. Dus het, het werd een heel drama in de familie, dat ik dat had gezegd. Dat was een enorm gebrek aan respect. Maar dat wist ik helemaal niet, was ik me helemaal niet van bewust. Jeetje, oké. Okay. Ja. ja, dat soort dingen. Dat of soort kleine dingen. Dat, uh, dat ik uh, uh, een keer mijn ex uh, uh, zoende waar uh, uh, vrouwelijke familieleden en mannelijke familieleden van hem bij waren. Nou ja, dat was dus echt gewoon een hele grote uh, misser, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Ja, was... en terwijl, terwijl er wel eens vrienden van mij op bezoek waren... en uh, toen was mijn ex dus heel afstandelijk van, uh, vanuit datzelfde principe... dat je dus niet te veel lichamelijkheid moet laten zien. Dat is dus juist een teken van respect als je dat niet doet. En die vrienden van mij die zeiden... gaat alles wel goed tussen jullie, want ja, hij is zo afstandelijk. Ja, nou ja, ja dat ja, soort ja. dingen dus. Is... <laughs> Kirsten, nu ben jij ja, en dat vind ik echt fantastisch... Um... Uh, jij, jij, jij, sprak, jij spreekt Arabisch. Jij ja. sprak toen ook al Arabisch. Ja. Vaak, vaak hoor je en uh, denk je bij een interculturele relatie... dat als je die taalbarrière niet hebt... dat je al uh, drie kwart van het proces hebt gehad. Ja. Hoe, hoe, hoe werd jij ontvangen in die nou, familie? Ik niet bepaald met open armen ontvangen. Dat, uh, dat was ook zoiets. Ik dacht dus dat iedereen wel blij zou zijn met mij daar. Dat, was, dat, dat dacht ik. Ja, waarom, waarom dacht je dat? Ik ken jou en ik hou van jou, dus ik snap dat. Maar waarom dacht je, waarom dacht je dat? dat uh... nou ja, ik dacht, ik, dacht, uh, ik, ik heb uh, mijn opleiding afgemaakt. Uh, ik heb een baan. Uh, uh, ik spreek mijn talen. Ik ben uh, economisch zelfstandig. Uh, Jij dacht, nou, ik ben een catch. Ik ben een ik catch dacht, nou, van een vrouw. Een catch wil ik niet van mezelf zeggen, maar ik dacht, daar zullen ze toch niks op tegen hebben. Nee. Maar dat bleek dus toch niet zo te zijn. En dat had heel veel, heel veel redenen. Het begon met kleine dingen. Hoe ik me kledde, bijvoorbeeld. Um, ik heb me daar wel aangepast natuurlijk in mijn kleedstijl. Um, maar toch, ja, ik, ik ben een westerse vrouw. En ik zal nooit uh, een, een, een Arabische vrouw worden. Nou, dat, dat was een groot probleem voor ze. Überhaupt dat ik uit Nederland kwam was een probleem voor ze. Überhaupt dat ik uh, een lichte huidskleur heb was een probleem voor ze. Maar ook het feit dat ik niet als moslima geboren ben, dat was ook een probleem. Zou jij, was jij bereid geweest, als, want die relatie die is niet meer. Mm -hmm. Was jij bereid geweest bij, uh, uh, in het huwelijk om, om de islamitische, uh, het islamitische geloof aan te nemen? Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. En ondanks dat je die bereidwilligheid had, was het ook toch een probleem dat jij niet islamitisch geboren was? Ja, ja. Ja, maar ik, ik heb later ook van mensen daar gehoord uh, dat, dat uh, soms al het feit dat je uit een ander dorp kwam reden was voor de familie om niet het eens te zijn met de relatie. Wauw. Dan was je wel uh, Arabisch, dan was je moslim, dan was je alles wat, wat zij waren, maar dan alleen al het feit dat je niet uit het juiste dorp kwam kon reden zijn om uh, voor de familie te zeggen, nee, we zoeken iemand anders. En dat was denk ik misschien wel de belangrijkste reden. Zijn familie, die wilde graag zelf de partner kiezen. En dat is natuurlijk in sommige culturen nog steeds wel het geval, mm -hmm. dat ouders de keuze maken voor hun kinderen welke partner het meest geschikt is. Uiteindelijk, dus... dat verklapte ik net zelf, uiteindelijk heeft deze relatie het niet gered. Hoe is het uiteindelijk uit elkaar gevallen? Nou, dat, dat, daar speelde zijn familie een grote rol in. Het was toch voor hem heel moeilijk om, om daar tussenin te staan. En dat kan ik me ook voorstellen. Nu achteraf denk ik, ja, uh, dat was voor hem wel een spagaat. Want mm -hmm. hij wilde natuurlijk ook zijn familie niet kwijtraken. Mm -hmm. Zeker in een land waar familie zo'n beetje het allerbelangrijkste is wat je hebt. Dat in een land waar je geen uitkering hebt, of sociale zekerheid, of uh, woningbouwverenigingen. Ja, dan moet je echt je op je familie hebben. kunnen rekenen, ook in slechte tijden. Want zo, zo survive je daar gewoon. Anders weet je dus, het niet. Um, en op een gegeven moment, uh, met name zijn moeder, die zei van ja, je moet nu echt kiezen. En uiteindelijk was dat denk ik wel een van de redenen die uh, ervoor heeft gezorgd dat wij niet meer bij elkaar zijn. Maar het waren ook... Ook andere dingen. Het waren ook mijn, um, mijn levensovertuiging. Mijn, uh, bijvoorbeeld, Ik ben een behoorlijk onafhankelijk type. Ik, ik hou er niet van als mensen tegen mij zeggen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Nee. Uh, en uh, ja, daar had hij het soms moeilijk mee. Ja, ja. Uiteindelijk heb je dit meegemaakt um, en, en, en, en daar dan dingen wel of niet van geleerd... Je wordt nu ook nog wel eens verliefd op uh, iemand die uit een andere cultuur komt. Kan ik zeggen, we zijn vriendinnen, dus dat weet ik. Um, met, welke, met welke nieuwe wijsheid ga je relaties aan... waarvan je weet dat er toch een cultureel uh, verschil speelt? Wat heb je meegenomen? Ja, Zo met heel veel bescheidenheid. Ik denk dat ik uh, toen ik, uh, toen ik uh, naar Tunesië ging emigreren... wat ik zei, ik was toch behoorlijk eurocentristisch... en ik was me niet bewust... ...van mijn eigen uh, Nederlandse bril. Nou, daar ben ik me nu inmiddels een heel stuk bewuster van. Dus dat betekent ook dat ik in sommige dingen mij iets bescheidener zal opstellen... ...en niet um, um, meer zo hard zal roepen dat mijn manier de beste is. Um, en ik denk dat ik ook het belang van um, ja, van, van echt alles eerlijk kunnen bespreken... Dat heb ik wel geleerd. Dat, dat, echt, dat is zo belangrijk. Dat je gewoon ook over die moeilijke dingen... Toch kan praten. Uh, gewoon praat met elkaar. Ja. Gewoon over alles. Anders dan, um, ja, dan gaan dingen hun eigen leven leiden. Je spreekt Arabisch. Je bent een van de weinige uh, westerse vrouwen die ik ken die echt vloeiend Arabisch spreekt. Kan je mij uh, de rest van de uitzending insturen met een, uh, een, uh, een Arabische groet of een Arabische wijsheid? Natuurlijk kan ik dat. Dagma. Jazarijde, uh, ja habibte. Uh, uh, en wat doe ik? En koollo chait conveger, wat Robbie maakt, wat en zo'n chauffeur verwachtelijk carrière. Wow, wat heb je tegen je gezegd, Kirsten? Ik heb gezegd dat ik hoop dat alles goed gaat. En ik heb gevraagd of God bij je is. En ik heb gezegd dat ik hoop dat we elkaar gauw weer zien. Oh, fantastisch. Kirsten, geniet van je tijd in New York en we spreken elkaar ook in deze show snel weer. Heel graag een hele goede uitzending Thank en uh, tot heel snel. Tot snel. Fantastisch verhaal van mijn vriendin en een van mijn voorbeelden, Kirsten van der Hul. Vrouw vertegenwoordiger bij de VN. Ik kan me zo voorstellen dat je wil reageren op wat je net hebt gehoord. Op wat Kirsten ons net verteld heeft. Bel mij 0800-1121, 0800-1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. En je kan ook even een sms'je droppen, allemaal geen probleem. Doe dat naar 9090 en dan het woordje lust, spatie en dan wat je wil vertellen aan mij of aan Kirsten... of aan alle andere mensen op aarde, iedereen die aan het luisteren is. Ik hoor het graag van je. Killer B. Anouk hoorde je op Radio 1 Zaterdag nacht. Je luistert naar Lust. En we hebben het over interculturele relaties in de breedste zin van het woord. Wat zijn de vaalkuilen en wat uh, zijn de cadeautjes en de verrijkingen... als je een relatie hebt met iemand die van een hele andere cultuur komt. Een hele andere geloofscultuur, een hele andere financiële cultuur... een hele andere etnische cultuur. Lachsan, nacht. Goeienacht. Oh, Lachsan, zeg ik jouw naam goed? Uh, ja... Ja. klinkt goed. Okay. Lacht dan. Lacht dan, oké. Okay. Um, interculturele relaties hebben we het vannacht over. Jij bent een Marokkaanse man. Ja. En heeft een relatie met een Nederlandse vrouw. Ja, dat klopt. Ik heb... Uh, ja, ik, uh, ik heb mijn vrouw al uh, zes jaar leren kennen. Zes jaar geleden leren kennen? Ja, zes jaar geleden. En uh, het gaat goed. En ja, ik wou er net even reageren oh. over... Uh, ja, het feit dat het inderdaad moeilijk is om tussen twee culturen ja, om, dat, om, dat, om dan samen te leven en, uh, en voor het leven te staan. Dus, ja, wat is daar het, moeilijk het is, aan, vertel eens? Ja, je komt allemaal heel veel obstakels tegen, met name uh, het geloof uh, en, en, en uh, het, het kunnen zeggen van alles wat je wil wat je wil zeggen op Star Hollands natuurlijk. Ja, waar uh, de vorige beller, Kirsten, uh, het ook over had. Zij is een ze had een relatie met een Tunesische man. Hij heeft ook een tijd in Tunesië gewoond. Ja. En dat was voor haar een groot verschil in, in Nederland. En nou ja, deze show is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Zijn we heel open? Gooien we alles op tafel? En dat is natuurlijk in, niet in elke cultuur even, even zo open. Ja, dat klopt. De Nederlandse cultuur, dat is... Ja, er wordt gewoon alles verteld. En... Uh, ja, en voor, voor ons is bepaalde dingen zijn een beetje een taboe. Ja, ik denk aan de ene kant moeten ze, moet ze wel kunnen begrijpen dat het heel erg moeilijk is om, om een grote stap te doen. En andersom ook. Hij moet ook een beetje kunnen begrijpen dat die vrouw niet anders weet dan, dan dat. Eh... Uh... Maar hoe is dus dan, dat, hoe is dat dan, bij jullie dan gaan? Want jij, uh, jij deed met een de Nederlandse uh, vrouw. Jullie hebben elkaar ontmoet. Hoe hebben jullie dat dan van elkaar ontdekt? Uh, die kleine verschilletjes binnen de culturen, waar je op de, in de eerste instantie niet zoveel van af weet. Ja, ik, ik zeg er wel eens meestal van, uh, nou, achteraf van nou, lieve schat, ik zou het op prijs stellen als je dat uh, Ja, anders uh, zou het doen volgende keer, want. De, ja, dat is voor, voor, voor ons heel anders. En het Geef eens een voorbeeld een beetje... van iets waarvan je aan je vriendin hebt gevraagd dat ze dat misschien anders kon doen. Wat, wat noemen ze een voorbeeld? Bijvoorbeeld, als, als ze binnenkomt en, in een familie. En dan. Ja, normaal, geeft je een partner een kusje. Of een beetje zoen of zo. Dat, dat, dan wordt het moeilijk. Want dat kan ik, inderdaad, lichamelijk. Ja, dat kan niet. Dat gaat tegen de. de, tegen de... Um, nou ja, principes ja, niet, tegen maar dat de gaat normen, dus... tegen de ja, norm gaat dat die... in. Oké, okay. ja. en wat heb jij van haar moeten leren over de Nederlandse cultuur? Zij moest ik... dat van jou leren, maar wat heb jij... Uh... Ik heb leren echt alles vertellen waar ik me echt dwars zit, hmm. kon ik aan haar vertellen. En ook uh, gelukkig daarmee kan ik opschieten met haar uh, ouders omdat ik op een gegeven moment helemaal weer open ben en ik kon over alles praten wat ik wil, dan voel ik me weer een beetje prettiger. Als je toch over alles uh, kan praten wat je dwars zit. Ja, dus dat is wat Want jij te... vond. Ja, en, en, en, en, en bijvoorbeeld Marokkaanse cultuur, kun je moeilijk praten over, uh, ja, over dingen dat een ander kwaad, of een beetje uh, dat een andere pijn doet. Ook al is het de waarheid. Ja, ja, dus er is een bepaalde openheid ook bij jou gekomen. Ja. Hoe, gaat ja. het, hoe gaat het nu met die relatie? Gaat het steeds beter ik, of wordt het ik, steeds moeilijker? Het gaat prima en ik uh, weet niet beter. Wat geweldig. Ja. Er zitten op dit moment ja, vast mensen. Jullie goed. hebben twee kinderen. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja. Nu, nu zijn er vast mensen aan het luisteren die ook tegen die uh, culturele rotsblokken aanlopen... en die misschien een beetje twijfelen van... Goh, moet ik ermee doorgaan, moet ik er niet mee doorgaan. Heb jij advies? Wat ik, wat, wat als advies voor ieder die echt van elkaar houdt... het is nemen en geven. Mm -hmm. vecht voor elkaar, want het komt altijd goed. Ach, wat mooi. Mooie twintig keer. Wat mooi. En het komt echt altijd goed uiteindelijk die liefde die gaat winnen. En natuurlijk moet je, moet je voor elkaar overal wat over hebben om, om weer, uh, als je echt van elkaar houdt, om verder het leven in te gaan. Ik vind het fantastisch. Lachsan, blijf je, blijf je nog even luisteren? Want na het nieuws uh, gaan we nog veel meer horen over dit onderwerp. Dus ik hoop dat je hem lekker op Radio 1 houdt. Ik vind het een leuk gesprek. Dankjewel. Bedankt. Ik het ook een leuk gesprek. Dankjewel. Goeiedag, Lachsan. Zie je ook. Dag. Wat fijn. Ja. Lust is het programma dat voor jou wordt gemaakt en ook door jou. Met jouw verhalen, met jouw openheid, met jouw gepeperde meningen. We hoeven het absoluut nooit met elkaar eens te zijn, maar iedereen mag hier zijn verhaal kwijt. Vandaag hebben we het over interculturele relaties. Hoe werkt het en vooral ook hoe werkt het niet. Daar praten we openhartig open over. Ik vind het zelf een leuk onderwerp. Mijn eigen vriend is uh, Nederlands en Indonesisch. En ik heb nog niet het gevoel dat we echt tegen cultuurverschillen aan zijn gelopen. Maar dat komt omdat mijn vriend al vaker een relatie heeft gehad met Surinaamse meisjes. Dus die weet blijkbaar heel goed uh, wat dingen zijn uh, in de Surinaamse cultuur die wel en niet kunnen. Hoewel er laatst wel een kleine glitch in de Matrix zat. Er ging laatst wel even een klein beetje iets fout. Wat dat is, dat ga ik je na het nieuws vertellen... Maar ik kan je vertellen dat we dat in elk geval wel hebben overleefd. Maar het was wel even een soort wenkbrauw omhoog momentje. Dus dat straks allemaal na het nieuws. En het kan zijn dat we in het tweede uur van Lust even overschakelen naar Panama. Want daar wordt sport bedreven. Tenminste, dat is de bedoeling. Honkbal. Halffinale van het honkbal. Even kijken hoe het staat daar in Panama. Want door de heftige regen gaat het daar niet zo voorspoedig als we wensen. Oké, okay, tot zo. Radio 1. Lust. E